Jurjen boekraad bij het NOS Journaal. De coronaregels moeten strenger worden gehandhaafd, zei demissionair minister Grapperhaus van Justitie na afloop van het Veiligheidsberaad. Er komt een terugkerend nalevingsonderzoek om te zien waar het fout gaat in de handhaving van de coronatoegangspas. Ook zei Grapperhaus dat burgemeesters mystery guests mogen inzetten, ofwel geheime controleurs. Grapperhaus hoopt zo dat de regels beter worden nageleefd. Volgens ingewijden maakte het kabinet morgen bekend dat het coronatoegangsbewijs op meer plekken getoond moet gaan worden. De mediamarkt gaat stoppen met het afnemen van vingerafdrukken van medewerkers. De beslissing volgt op forse kritiek van vakbond FNV. Die noemde het een verregaande inbreuk op de privacy van het personeel. Medewerkers konden alleen met een scan van de vingerafdruk op bepaalde plekken in het bedrijf komen... Volgens Mediamarkt was dat nodig om beveiligingsrisico's te beperken. Bij een botsing tussen een auto en een scooter in Blerik bij Venlo is een man om het leven gekomen. De inzittenden van de auto gingen er na het ongeluk vandoor. Op de scooter zaten twee mannen. Eén van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De andere man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto kwam na de botsing tegen een boom tot stilstand waarna de twee inzittenden op de vlucht sloegen... De politie is op zoek naar jongens tussen de 16 en 20 jaar. Willem II heeft 12 supporters een stadionverbod opgelegd. Ze krijgen die straf omdat ze zich hebben misdragen tijdens verschillende uitwedstrijden. Volgens de club uit Tilburg lijkt een kleine minderheid alleen maar uit te zijn op het aanbrengen van vernielingen en het zoeken van confrontaties. Het weer... Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar 3 tot 7 graden. De komende dag in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt een graad of 10. De dagen daarna rustig herfstweer met regelmatig zon. In de nachten wordt het fris. Nergens anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. to the Hills. Welkom bij het tweede uur van Play It Loud. En als jullie nog luisteren, welkom en bedankt voor het luisteren. Uh, dit is het eerbetoon van de drummer Cliff Burn, die uh, in Iron Maiden speelde van 1979 tot 1982. Hij schreef mee aan het succes van wellicht de bekendste nummer van de band... The Number of the Beast, en werd helaas ontslagen... tijdens de Beast on the Road Tour in 1982 en werd vervangen door Nico McBrain. Die, uh, Nico, Nico die nu nog steeds speelt voor de, drum, uh, voor de band. Uh, Burr speelde na zijn ontslag ook nog veel uh, andere bands... zoals Trust, Alcatraz, Gug Magog... en richtte ook nog zijn eigen band Stratus op... om na één album weer uit elkaar te vallen. Hij speelde daarna weer in wat bandjes... waaronder Dee Sniders bandje Desperado... speelde samen met Elixir en Praying Mantis in de jaren 90... en werd in de late jaren 90 helaas gediagnosticeerd met... Multiple sclerosis. Op 13 maart 2013 overleed hij in zijn slaap aan complicaties die hij had van deze slopende ziekte. En van dit album hoor je dus uh, Run to the Hills. En We gaan hier naar een nummer draaien van een van de trash metal gitaristen, die ook helaas is overleden van Slayer Jeff Hanneman. En dan ga ik draaien. World Painted Blood. Existence, like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Satan's hand begins the end, frees the world forever. Gamora's dream to live in sin has reached its critical mass. Man himself has been We trust a secret government Ja, van heavy metal, van Iron Maiden... naar de trash metal van Slayer. Je hoorde World Painted Blood van het gelijknamige album. En tevens het laatste album waar gitarist Jeff Hanneman op te horen was. Hij overleed drie jaar later op 2 mei 19, eh, 2013... op 49-jarige leeftijd aan leverfalen door levercirrose Door langdurig overmatig alcoholgebruik. Iets wat helaas veel te vaak voorkomt onder metalmuzikanten Hij was samen met Kerry King, gitarist van de band. Ze waren onderdeel van de Big Four, vier van werelds grootste thrash metal bands... naast Metallica, Megadeth en Anthrax. In 2011 vond er zelfs ook een concerttour plaats... genaamd The Big Four. Gitarist Gary Holt, bekend van onder andere Exodus... nam na het overlijden van Hanneman de plectrum over... en speelde tot men het einde van Slayer in 2019 aankondigde... als tweede gitarist. Helaas moesten we op 3 december van 2015... ook weer af, afscheid nemen van een grunge-zanger. Ditmaal hoorden we het trieste nieuws dat Stone Temple Pilots... frontman Scott Weiland op 48 jaar leeftijd was overleden. Hij bleek dood aangetroffen in de tourbus... na zijn optreden met de Wildabouts. Hij bleek overleden te zijn in zijn slaap. Scott Weiland werd natuurlijk populair door zijn band... de Stone Temple Pilots, maar zong ook voor Velvet Revolver... Uh, met Guns N' Roses muzikanten Slash, Duff McKagan en Matt Sorum. Zijn andere projecten, Art of Anarchy en eerder genoemde The Wildabouts. Met de Stone Temple Pilots had hij meer succes... en scoorde hij de grote hit met het nummer wat ik nu ga draaien... afkomstig van een debuutalbum Core in 1992. En hierna kom ik weer terug met een dubbel eerbetoon... van een bekende uh, zanger en bassist. Maar nu eerst, plak van Stone Temple Pilots... San Diego, Californië. En zoals gezegd ga ik nu een dubbel eerbetoon draaien van de op 28 december overleden metal icoon Lemmy Kilmister... bekend van natuurlijk Motorhead. Maar voor we deze band oprichten speelde hij ook nog in de band Hawkwind, een space rock band uit Engeland, opgericht in 1969. Ze maken hard rock muziek gecombineerd met science fiction-achtige klanken, gemaakt met een audio generator. De band heeft al verschillende bezettingswisselingen gehad... en zelfs Lemmy, dat bij de band kwam in 1971... had in 1972 het nummer Silver Machine gezongen... wat nooit op album is uitgebracht. In 1975 verliet hij de band ook... nadat hij door overmatig drugsgebruik in de problemen kwam. Terwijl de rest van de band ook drugs gebruikte. LSD in dit geval. Lemmy richtte toen zijn eigen band Motorhead op. En van beide bands hoor je Lemmy dus zingen... en begin ik met Silver Machine van Hawkwind. De eigen band Jordi Lemmy met Sacrifice van het gelijknamige album uit 1995. Alweer het twaalfde album van Motorhead, uitgebracht onder het label SPV, Steamhammer. De allereerste release onder dit label. Na het uitkomen van dit album verliet gitarist Michael Wurzel Busten de band. Zover wat betreft mijn Lemmy eerbetoon. Met zijn lange carrière als bassist en zanger van de luidste metalband op aarde. Altijd lekker. Hij blijft gemist. Een andere muzikant die we nog steeds ontzettend missen. Bekend vanwege zijn heerlijke grunge stem is natuurlijk Chris Cornell. Bekend van onder andere oprichter van Temple of the Dog. Zijn bands Soundgarden en Audioslave. Maar ook zijn solo carrière mag niet gemist worden. De man heeft in zijn leven heel veel gedaan. En mag wel gezien worden als een van de belangrijkste sleutelfiguren uit de grunge tijdperk van de jaren 90. Het is daarom ook wel zo eerlijk om ook van hem een mooi eerbertoon van twee nummers te draaien. In de nacht van 17 op 18 mei 2017 werd nadat hij een concert had gegeven met Soundgarden helaas levenloos gevonden in het MGM Grand Hotel in Detroit. Met een sportband om zijn nek en bloed uit zijn mond. Hij werd slechts 52 jaar en de doodsoorzaak bleef, bleek zelfmoord te zijn. Nog steeds is het een groot gemis dat Chris Cornell er niet meer is. Hij werd gezien als een van de grootste rockzangers ooit... doordat hij met zijn stembereik vier octaven haalde... en een zangtechniek genaamd Belton beheerste. Van zowel Soundgarden als Audioslave ga ik twee heerlijke nummers voor jullie draaien. We beginnen natuurlijk met Spoonman van het album Super Unknown uit 1994. Wellicht het beste werk van Soundgarden ooit. En daarna zijn tweede band Audioslave. In het album Audioslave draaide ik hun tweede single, Like a Stone. Dat 21 januari 2003 werd uitgebracht. Hun eerste single was Cockhites. En verder kwam er nog drie, kwamen er nog drie andere singles uit van dit album. Audioslave was een supergroep met leden van Rage Against the Machine. Tom Morello, Brad Wilk en Tim Comerford. En de muziekstijl is ook een combinatie van Soundgarden en Rage Against the Machine. Een heerlijke combinatie wat mij betreft. Want ik vind beide bands geweldig. De band bracht in totaal drie albums uit. Uit Outdox... Out of Exile uit 2005 en met Revelations uit 2006 als laatste wapenfeit. Hierna verliet Cornell door persoonlijke conflicten... en muzikale meningsverschillen de band in 2007... en koos hij ervoor om solo verder te gaan... tot hij in 2017 een eind aan zijn leven maakte. Helaas... Ik ga verder met nog een groot muzikant... die uiteindelijk ook zelfmoord pleegde door verhanging. De zanger, bekend als frontman van de nu-metalband Linkin Park... Chester Bennington verhing zichzelf twee maanden later... naar Crystal Cornell op 20 juli... in zijn eigen tweede huis in Palos Verdes Estates. Het ging al een tijdje niet goed met zijn mentale gezondheid... en ook fysiek had hij behoorlijk veel gezondheidsproblemen. Tijdens de Osfest Tour in 2001 liep hij een beet op van een vioolspin... waardoor de klieren in zijn nek en oksel opzwollen. Werd hij ziek... Tijdens de Meteora albumopnames, en moest hij nadat hij voor de tweede keer ziek werd onder het mes. En werd een deel van de Europese Tour gecanceld. Ook brak hij zijn pols, nadat hij van het trap sprong tijdens een concert in Melbourne en moest er een deel van de Azië-concerten worden geschrapt vanwege rugproblemen. Ook in 2015 moest er een reeks concerten worden afgezegd vanwege een verwaarloosde en verstuikte enkel. Mentaal ging het hem ook niet helemaal lekker af, waarna hij zich in juli 2017 verhing. Hij werd slechts 41 jaar en verloren wij in nog geen twee maanden tijd twee geweldige rockmuzikanten door zelfmoord. Van zijn band Linkin Park draai ik van mijn favoriete single. One Step Closer van het succesvolle debuutalbum Hyper Theory uit 2000. Hierna draai ik nog even lekker. Gauw houden, Trash uit. 89. Enjoy. Wicked Mystic, eh, uh, 39 van Annihilator. Met een allereerste zanger, Randy Rampage. En geschreven door Jeff Waters, de gitarist en oprichter van de band. Randy Rampage, ook wel bekend als Randall Desmond Archibald... begon zijn carrière als bassist van de Canadese punk- hardcore band en hardcore-band DOA. Hij vertrok in 1981. Hij keerde nog een keer terug bij Annihilator in 1998... waar hij het album Criteria for a Black Widow opnam. Dat uitkwam in 1999. En hij vertrok weer in 2000 om weer terug te keren bij DOA waar hij in 2000 het album opnam, getiteld Win the Battle. In 2006 nam hij een album op met zijn eigen band Stress Factor 9... getiteld Brain Warp Mindspin... om vervolgens in 2007 weer terug te keren bij DOA... om met hun weer een album te releasen, genaamd Northern Adventure. Tijdens de tour van dat album maakte hij weer bekend de band te verlaten... en nam het, hij het in 2010 het uitgebrachte album Total Annihilation... voor Annihilator... Randy Rampage, zijn laatste project genaamd Rampage, kwam niet echt van de grond. Het album waar hij aan werkte kwam nooit uit. En in 2018 bezweek hij aan een hartaanval in zijn huis op 58-jarige leeftijd. Helaas bereikte ons vorig jaar december het trieste nieuws ook... dat Gitaar en zanger Alexi Laiho, bekend van melodieuze death metal band Children of Bottom... op slechts 41-jarige leeftijd was overleden. Op dat moment was nog onbekend waaraan hij was overleden... en kwam pas drie maanden later aan het licht wat de doodsoorzaak was. Ernstige lever- en alvleesklierbeschadiging... door overmatig alcoholgebruik, daar heb je het weer... bleek na onderzoek de reden te zijn geweest. Ook vonden ze sporen van slaappillen, pijnstillers... en opioïden in zijn lichaam. Moeilijk woord. Zijn weduwe Kimberly Goss maakte dit op 6 maart van dit jaar bekend. Alexie en Kimberly waren op dat moment uit elkaar... maar nog niet gescheiden. Alexie was sinds 2007 samen met Kelly Wright en niet officieel getrouwd. Dus kreeg Goss het autopsie in handen. Van Alexi's band Children of Bottom draai ik de heerlijke stelle Song Needle 24-7. We in het programma Lekker hard met Entombed en met het nummer But Life Goes On. Ik wou eigenlijk Left Hand Path draaien, maar die duurde te lang. Dus vandaar dit nummer. Lekker kort en krachtig. Uh, ja, met uh, de helaas overleden Lars Goran Petrov, het boegbeeld en medeoprichter van de Zweedse death metal band Entombed. Voor de metalheads kwam dit als grote shock dat hij er niet meer was. De sympathieke en gepassioneerde zanger werd slechts 49 jaar en overleed aan een ongeneeslijke vorm van galwegkanker. Hij maakte dat vorig jaar augustus al bekend en overleed zeven maanden later met zijn. Band Entombed, later veranderd in Entombed AD. Door gedoe met een andere band met de naam maakte hij ons in 1990 bekend met de Zweedse death metal. En brachten zij geweldige klassiekers uit als Left Hand Path, Clandestine en Wolverine Blues. Op het podium gaf hij zich voor de volle 100% en was hij een echte performer. Hij nam de tijd voor de fans en was hij altijd nederig, eerlijk en recht door zee tijdens interviews. Een groot gemis. Gelukkig heb ik hem al een paar keer live mogen meemaken in onder andere het Patronaat in Haarlem. Wat een mooie man was dat. Dan komen we aan bij het laatste overlijden recentelijk dit jaar. En daarmee sluit ik het programma af met een nummer van een veel te jong overleden drummer. En zijn acht andere band bandleden. En dan heb ik het over Joey Jordison. Die overleed op 26 juli. En we horen, hij werd trouwens slechts 46 jaar oud. En we gaan een ander nummer draaien dan gepland. Uh, people Equal Shit. jullie voor het luisteren. Ik wens jullie een fijne nacht toe en tot volgende week. Dan heb ik weer een ander thema. Geniet van Slipknot.